5 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, tientallen verdachten van mensenhandel opgepakt in Spanje en Frankrijk. Geert Wilders verzamelt 80.000 handtekeningen tegen kabinetsbeleid... en protest van honderden asielactivisten in Rotterdam.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 Nou, op zo'n 15 meter van het strand van de stad Catania, de tweede stad op, op Sicilië, is die vissersboot vastgelopen. En een aantal mensen heeft geprobeerd zwemmend de kust te bereiken. Maar de sterke stroming en het, vooral het feit dat veel mensen niet konden zwemmen, heeft ertoe geleid dat zes mensen zijn verdronken. En dat lijkt 15 meter niet heel ver, maar dat lukt dan gewoon als je niet kunt zwemmen. Uh, waar kwamen ze vandaan, is dat bekend? Het waren voornamelijk uh, vluchtelingen uit Syrië en uit Egypte. En dat proberen meer van dat soort vluchtelingen de laatste tijd naar Italië te komen. Naar de laatste tijd, uh, cynisch gezegd, uh, mooi weer, vlakke zee. Uh, het bootvluchtelingenseizoen is weer geopend. Uh, vanochtend is er naast deze boot bij Catania ook een vissersboot in de buurt van Siracusa. Dat is iets verder naar het zuiden, op Sicilië onderschept. Daar zaten 54 mensen op. En ja, op Lampedusa is het eigenlijk uh, bijna elke dag raak. Daar, daar komen bijna elke dag honderden mensen aan uit Noord-Afrika. Dit seizoen, uh, deze periode, al meer dan duizend. En de pauze, die begin juli, begin vorige maand dus, is die op Lampedusa geweest. Ook zo'n eiland waar veel migranten aankomen. Daar heeft hij ook eigenlijk de onverschilligheid gehekeld. Is daar iets ja. van te merken ook in de Italiaanse politiek? Hebben zijn woorden ja, nut gehad?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 Op te bouwen. Dus eigenlijk heeft zij eh, meer en meer gevraagd om begrip voor het lot en voor ja, de, de toestand van deze mensen. Dankjewel, Angelo van Schrijk vanuit Italië. Zo'n 500 mensen demonstreerden vanmiddag in Rotterdam tegen het vreemdelingenbeleid. De demonstratie markeerde het einde van het No Border Kamp. Het tentenkamp dat vorige week in Rotterdam werd opgeslagen. De demonstratie vanmiddag verliep rustig. Mark Robin Visser was erbij. Een demonstratie onder het motto Geen mens is illegaal Een paar honderd uh, demonstranten uh, Hier op plein 1940 En ik zie hier iemand met een fiets En daar hangt een koffertje aan waarop staat Dienst vertrek en verrek En wat bedoelt u precies met vertrek en verrek? Nou ja, als iemand leuker mee heeft Je stopt er een pilletje in Dan kunnen ze rustig weer naar huis Als mensen 80 dagen, 70 dagen niet eten Kun je rustig naar huis sturen Geen probleem we are here and we will fight for freedom of movement. It's everybody's right, wordt er gezongen. Terwijl de demonstranten zich klaarmaken voor een tocht door Rotterdam. Vandaag demonstreren we om te vinden dat geen mens illegaal is. De afgelopen week hebben we elke dag actie gevoerd tegen de wereld... die wordt opgesplitst door grenzen. Om welvaart voor jezelf te kunnen houden... ...en van vluchtelingen en migranten een zondebok te maken. Ja, en dan uh, moeten we even wachten bij het zebra -pad, Erg, hè? Ja, vindt u het echt erg? Ja, ze doen maar. komen er genoeg binnen hier, hoor. Het gaat allemaal goed. Goed, dus... De actiegroep Identitair Verzet zou op dezelfde locatie in het centrum van Rotterdam een tegendemonstratie houden. De gemeente hield dit tegen en wees de Spaanse polder aan als locatie voor hun demonstratie. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 In de Blijdorp in Rotterdam is vanochtend een olifantje geboren. En het is een meisje. Bevalling verlief voorspoedig en binnen enkele minuten stond het jong al op eigen benen. Het gaat dan ook heel goed met haar, zegt deze verzorgster. Irma, de oudste olifant, de matriarch, die zorgt hartstikke goed voor, uh, voor de kleine. En uh, Banka, de dochter van Irma, die uh, doet dat dus ook supergoed. Dat zijn echt uh, de twee die nu uh, heel erg beschermend over de jong zijn. En de, de moeder, Trongnie, die mag er af en toe nog een beetje aan ruiken. We wachten nu nog op de placenta. En als die er dan af is, dan uh, moet het jong bij haar echt gaan drinken. Dan kunnen we echt zeggen dat het een, een mooi en supergezond jong is. En dan willen we natuurlijk ook weten hoe het meisje heet. Maar er is nog geen naam voor het olifantje, want daarvoor wordt een wedstrijd uitgeschreven. Volgende week zaterdag maakt Blijdorp de winnaar en dus ook de naam bekend. Nog een keer de hoofdpunten. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen verdachten van mensenhandel opgepakt. PVV-leider Wilders zegt dat hij 80.000 handtekeningen heeft verzameld tegen het kabinetsbeleid. In maart begon hij met zijn actie. En in Rotterdam hebben honderden activisten geprotesteerd tegen wat zij noemen het keiharde Nederlandse asielbeleid. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Straks verder met het sportforum van langs de Lijn.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 als ze straks over de finish komen, de lopers van de 10 kilometer, dan hebben ze nog 14 ronden te gaan. En de tactiek is duidelijk van de Kenianen en de Ethiopiërs om Ferra tegen te houden. Dat is er hard van doorgaan en het een harde race te maken in de hitte van Moskou. De Kenianen op kop onder leiding van Paul Tanui. En ook de Ethiopiërs daarachter eventjes liet Ferra de <coughs> Brit zien... Dat hij best wel aanwezig is en dat ze hem niet gek krijgen. Hij loopt rustig in het midden in het langgerekte veld. Want een boereltreintje is het verre van een andere ex-Somaliër. Dat is een Belg. Zijn naam is... Abdi Bashir, die loopt uh, ongeveer achterin. Dus dat je uit uh, Mogadishu komt en uit Somalië. Zoals Mo Farah wil niet zeggen dat je heel erg goed bent. Farah, de grote favoriet, wordt dus een beetje in de tang gehouden... door de Kenianen en door de Ethiopiërs. En er is ook een uh, dopinggeval bekend geworden. Niet van dit WK, maar wel iemand die zich teruggetrokken heeft nu. Ja, want uh, Kelly M. Baptiste van Trinidad en Tobago... nummer drie op de 100 meter bij de vrouwen in Degu twee jaar geleden op de WK... Is positief bevonden. Zij was al in uh, Moskou. En heeft zich uh, teruggetrokken. Is uh, zoals men dat zegt. Naar haar uh, thuisland weer vertrokken. En uh, ja, Trinidad in Tobago mist dus een sprinter. En niet een kleintje hoor. Zoals we al veel sprinters de afgelopen maand hebben gezien. Die uh, uh, uh, ja, gepakt zijn. En nu is Kelly en Baptiste is daar er ook weer eentje van. We gaan verder met het forum. Margriet Bransma, N.S. correspondent in Duitsland, vroeger Robin van Galen, waterpolocoach en tijdsleger P.S.V. watcher van voetbal international. We gaan even door op het internationale voetbal. Vitesse werd op eigen veld met twee inverslagen door Petro Loel uit Roemenië. Dat betekende dat de derde voorronde het eindstation is voor de Arnhemse club. De winnende treffer werd ver in blessuretijd gemaakt vanuit een vrije trap. Een koude douche die Jan Ari van der Heijden maar moeilijk kon verkroppen. Zo onnodig. Uh, ik denk dat we de wedstrijd onder controle hadden. en we waren alleen gevaarlijk door lange bal en uh, lopende mensen vanaf hun middenveld. Uh, de tweede helft hadden we gewoon de controle. En, uh, ja, we, speelden, we speelden nog vrij aardig, denk ik. Alleen uh, je creëert niet genoeg, zoals tegen Jarakles. En...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 Ja, weet je, uh, Vitesse is de nummer 4 van Nederland. Zo simpel is het. En uh, blijkbaar uh, is het kwalitatief uh, ja, min of meer gelijkwaardig. Want anders speel je niet 1-1 uit. En uh, verlies je niet met 1-2 thuis. En Ajax in vorig jaar tegen de nummer 1 van de Roemenië. Ja, STO, ja dus, dus uh, we, moeten, we kunnen wel heel belachelijk uh, naar Roemenië kijken. Maar blijkbaar liggen de verhoudingen toch anders dan we ze anders uh, ja, graag zien. Zeg maar. En helaas hoor, want ik, ik had natuurlijk graag gehad dat Vitesse door was gegaan. Maar uh, ja... Het was niet goed genoeg. Nee, Vitesse is erg ambitieus natuurlijk. Wat uh, doet dit met uh, de club en, en vooral met Jordania? Thijs? Ja, die zal wel een keer stevig gevloekt hebben. Want die, die wil natuurlijk heel graag met zijn, uh, met zijn jongens pronken in Europa. En dat gaat nu weer een jaar uitgesteld worden. Maar ik denk dat het op zich verder voor de filosofie van de club niet zo heel veel, uh, niet zo heel veel verandert. Want er zijn ook meteen weer nieuwe spelers uh, van Chelsea geleden en zo. Dus ik denk dat het allemaal wel, uh, wel doorgaat. Je de denkt dat het goed komt met Vitesse? Ook dit seizoen weer? Ik denk dat ze uiteindelijk wel weer een, een rol gaan spelen in die, in die top 6. En of dat nou, ik, ik denk niet om de bovenste plaats, maar wel weer om Europees voetbal. Maar het is natuurlijk wel zo dat de alarmbel dat Nederlands voetbal in Europa wel weer iets harder begint te, te rammelen. Want uh, stel nou dat de PSV het ook niet redt en we dus weer één vertegenwoordiger in de Champions League hebben. En ja, dan uh, is het toch eigenlijk weer een treurig seizoen. Ja, al en voor Feyenoord naar Z moet ook maar verder ja. komen. Uh, Feyenoord tegen. Uh, Kuban Krasnodar. Uh, ja, een, een club waar <laughs> jullie ook nog nooit van. Ja, uh, jij wel, Thijs. Ik zeg maar uh, de nummer 5 van Rusland, zeg ik dan maar. <laughs> ja, maar ja, dat, dat zegt dan weer. Ja, nu. Dat is ja. gewoon geen lullig clubje. Nee. Want er is een nee, hartstikke zware niet. competitie daar. En Ze hebben van de week een speler voor 10 miljoen euro verkocht naar Spartak Moskou. Tegenwoordig hadden nog een jongen van Ajax die daar naartoe is gegaan vorig jaar. Er zit gewoon uh, heel veel geld. En dat is een voetbal is dat een voorwaarde om een aardige selectie te kunnen samenstellen. Dus. Ja, Koeman was er niet blij mee, zei hij. Nou, ik kan me wel voorstellen, want het is natuurlijk nog een heel eindwer ook nog. Dus je moet waarschijnlijk... Uh, ja, maar ja, dan hoor ik ook weer de term, we moeten ze niet onderschatten. Hè. Dat impliceert eigenlijk dat we beter zijn. Maar op grond waarvan zijn we beter? Ik bedoel... Nee. Ik ben fijne supporter hoor. Ik ben geboren in Rotterdam. Maar, dan maar denk je hebt er niet veel vertrouwen in, begrijp ik nou ja, hieruit. Ik, ik, jawel, ik, uh, laat ik het zo zeggen. Maar ik moet het eerst nog allemaal maar zien. Hè? Want uh, zo goed gaat het de laatste jaren niet, zeker Europees niet. In de competitie gaat het best wel goed met een tweede en een derde plaats. De laatste twee jaar. Maar ze zijn nu niet goed gestart. En uh, ja, weet je, ik, ik ben heel benieuwd hoe, hoe het met Feyenoord het komend seizoen gaat. En natuurlijk heb ik er vertrouwen in. Ik hoop echt van harte dat het hartstikke goed gaat. Uh, maar ja, nu zullen toch al een aantal jongens moeten opstaan. En als ik dan gisteren zie ik weer beelden van Stefan de Vrij... wat ook best een hele goede voetballende verdediger is... Maar ja, dan ik word er niet echt bang van, zeg maar. En dan als ik bijvoorbeeld naar Vidiets kijk of naar andere verdedigerscentra, verdedigers kijk van van uh, Europese topteams, ja, dan moeten we nog die wel. Echt, meer in, ja, dan moeten we echt stappen zetten nog. Ja. Heeft de AZ tegen Atromitos een, een kans? Een, enig idee? Thuis? Ja, nou, normaal gesproken wel, want de Griekse competitie die is ook fors gedevalueerd... door alle problemen in dat land daar. Die krijgt bijna je geld niet Dus Daar gaat ook bijna geen verschrikkelijke voetbal naartoe. Dus het lijkt mij dat de AZ uh, dat wel goed heeft ingekocht. In ieder geval. Uh, Vanuit mijn optiek. In de eerste wet was het niet, niet te zien tegen Herenveen, uh -huh. Maar ik denk dat het wel goed komt uiteindelijk. Ik, ik vind dat AZ dat gewoon moet, moet kunnen rooien daar. Ja. Uh, we hadden het net al even met Andy over doping... Want het eerste dopinggeval, nou ja, het eerste dopinggeval... er is al iemand van de WK teruggetrokken... vanwege een dopingzaak van een maand geleden. Maar we gaan het hebben over Duitsland. Dat was de afgelopen week in roer na de onthullingen in de Zuid-Duitse Zeitung... over grootschalig dopinggebruik in Duitsland uh, sinds de jaren 50. Uh, de krant berichtte over een nog niet gepubliceerd onderzoek... van de Universiteit van Berlijn. Uh, daaruit bleek dat ook in het voormalige West-Duitsland... systematisch doping werd gebruikt. Um, met medeweten, zelfs op aandringen, kregen ja. we de indruk van de autoriteiten, Margriet. Um, ja, jij hebt heel lang in Duitsland geleefd, gewoond, gewerkt. Uh, verraste dit jou? Nou, delen van dit rapport zijn al wel eerder uitgelekt, hoor. De heer Spiegel heeft er in 2011, dus twee jaar geleden, ook al uh, over gepubliceerd... Wat nu wel heel duidelijk is, is, wat je zelf ook al aanstipt... is dat inderdaad van overheidswegen werd gefinancierd. Hè? Het werd met belastinggeld aangemoedigd, ja. aangemoedigd. En ja. Dat zag je vooral uh, uh, vanaf de, de jaren zeventig gebeuren. Daarvoor was er dus ook al sprake van doping gebruik, Maar vanaf de jaren zeventig... De, de Olympische Spelen van 1972 in München, dat was echt heel erg belangrijk voor de ja, duitsland je mocht niet verliezen van nou, Oost-Duitsland natuurlijk. Dat waren de eerste zomerspelen waar zowel de DDR met een volwaardige... Hè, dat het al echt als twee landen tegenover elkaar stonden bij zomerspelen. En ja, de, de grootste nachtmerrie kennelijk in West-Duitse ogen... was dat de DDR meer medailles zou halen dan uh, uh, West-Duitsland. En toen is er vanuit de politiek gezegd... als je dus de publicaties van de Zuid-Duitse Zeitung mag geloven... want het rapport zelf is voor gedeeltelijk openbaar gemaakt, mm -hmm. maar uh, met de met, met nadruk op gedeeltelijk. Want het zijn maar echt hele... Ja, uh, minieme passages. Maar toen schijnt er inderdaad vanuit de politiek gezegd te zijn. En de, de, de, de Sud-Deutsche suggereert ook dat dat gebeurd is... door die hmm. Dietrich Genscher. Hè. Toen, die het zelf uh, natuurlijk ontkent nu. Die het uiteraard zelf ontkent. Maar zo van, ja, uh, medailles wil ik zien. Maakt niet uit hoe, maar medailles. Nou, in 1970 is, is dat instituut dat nu overigens dat onderzoek heeft... Uh, ge, of, of o, o, opdracht heeft gegeven voor dat onderzoek... zo'n instituut voor sportwetenschappen... in 1970 is dat opgericht. En vanaf dat moment... Is, zijn daar bulken belastinggeld naartoe gegaan. En dat ging dan vervolgens weer naar, naar uh, sportinstituten... in met name Keulen en, en, en Vrijburg. En dat waren de centra waar uh, onderzoek werd gedaan naar doping. Zo werd dat dus omschreven. En uiteindelijk uh, ja, is het toch van een aantal... Uh, tenminste, nogmaals, als je de zuid de Zeitung mag geloven... en ik heb de neiging om dat wel te doen, want zij hebben dat rapport in handen... Van daaruit is er echt uh, willens en wetens, ook met, met uh, uh, in, op de koop toenemen van gezondheidsschade, is er uh, sport, doping toegediend. Ja. Hoe schadelijk is dit voor de Duitse sport? Nou, het krijgt wel een tikje. Kijk, en het moet nog allemaal uh, echt uh, uitgekristalliseerd worden en bewezen worden en uh, hard gemaakt worden. Uh, maar ja, je hoort het van Geloof niet. jij het? Nou ja... Als ik het zo hoor en ik hoor, Margriet zo, ja, weet je, dan ben je toch wel geneigd om daar uh, in ieder geval gedeeltelijk dat te geloven. En uh, ja, waar ook ze, is vuur en ja, kijk, wij zijn dan ook altijd geneigd als een voetballand, dan uh, ja, dan zullen we in 74, ja. uh, hè, dan hadden we misschien wereldkampioen geworden. Het is ja. verjaard, dus laten we daar niet meer over hebben. Hè. Nou ja, Cruijff heeft al gezegd dat het niks van gemerkt heeft, dus uh, dat moeten we dan ook maar aannemen. Ja, en dan nog, hè, dan weet je niet, uh, al, al had het zo geweest, dan weet je niet of je wereldkampioen was geworden. Maar ja, ik vind het, uh, het is nogal wat. Het zijn behoorlijke aantijgingen. Ik, uh, dit zal nog wel een staartje krijgen. Ik ben heel benieuwd. Gaan wij dit over Nederland ook nog horen ooit? Nou... Ik verwacht het niet. zit ja te knikken. Ik verwacht het niet. Maar dat is ook wat mij nou intrigeert. Want nu is het dan West-Duitsland. Of van Nederland. Waar het er buiten komt. En wat is dan volgende? Frankrijk. En dan België. En dan Nederland. Ik bedoel. Als iedereen het doet. Waarom zouden wij het niet gedaan hebben? Ja, iedere keer gaat er ergens een like open. En er komt dan een hele vieze walm uit. En Het is al bewezen dat we ook in het wielrennen heel veel vals gespeeld hebben. Ja, maar kijk. Wat dit natuurlijk zo interessant maakt. Is dat West-Duitsland natuurlijk heel lang met een opgeheven vingertje heeft gestaan richting Oost-Duitsland, Oost de dat DDR. Oost-Duitsland met dat, de DDR had daar natuurlijk een staatsplan voor. He. Staatsplan mm -hmm. 1425 heet, dat geloof ik. En ja, uh, dat was schande, werd er geroepen. Ja, intussen blijkt dus dat ze zelf precies het, hetzelfde maar dan deden. Dan is hier het ook heel lang uh, vanuit Nederland... richting Oost-Duitsland, rezovaard met het vingertje van... Wat ook, ja, ja, nee, ja, dus, ja, Maar goed, de, de rivaliteit tussen die Duitslanden... Ja. ligt natuurlijk toch nog wel weer gevoeliger dan... natuurlijk. Ja. Ja, ze deden ja. precies hetzelfde met dit verschil... Dat uh, in, in de, de DDR natuurlijk tot en met de laatste stap werd gedocumenteerd. Hè? Want de, als jij als sportarts in de DDR een, een atleet begeleidde en die atleet uh, haalde een medaille, dan kreeg je geld. Dus mm -hmm. tot en met de laatste stap was het gedocumenteerd. Dat was in West-Duitsland natuurlijk niet zo. Nee, want klopt. in West-Duitsland was het natuurlijk wel degelijk be bekend van ja, de, wat we doen kan mm. niet. Het is wel een klap voor het land, denk ik ook. Want ze hebben natuurlijk de Tour de France op een gegeven moment geboycott. Ja. Ja. Want uh, daar wilden ze niks van mee te maken hebben. Er was een rijdende apotheek. Ja, ja, zeg, ja, en sindsdien dat we hebben we ja. er alleen maar Duitsland. <laughs> Zet zijn ja. etappes in de Tour. Ja, <laughs> maar, daar beginnen jullie ook met twijfels bij te krijgen. Ja, ja. Um, Thomas Bach is een van de kandidaten om uh, Jacques Rogge... als voorzitter van het IOC op te volgen. Thomas Bach is uh, Duits. Uh, hoe schadelijk is dit voor die opvolger? Voor, voor hem is dit heel erg schadelijk. Die, die Bach is, is voorzitter van de Duitse Olympische Sportbond. Inderdaad kandidaat om Rogge op te volgen. In het rapport zou zijn naam ook voorkomen als... Iemand die wist, hij, heeft een, een, hij is zelf uh, een schermer geweest. Hij heeft geloof ik ook een Olympische medaille gehaald. 72? Laat, ja, nou, nou, dat weet <lacht> ik. Vind. Hij heeft bij, bij, bij Adidas gewerkt. Maar zijn, zijn naam schijnt in het rapport voor te komen... op een, een, een, een, laat ik zeggen, niet positieve manier. Hij zou ervan afgeweten hebben. Ik heb ook nu de neiging te denken dat daar een kern van waarheid in zit. Die, die, die, die Duitse Olympische Sportbond heeft dit rapport al een jaar in bezit. Nooit iets gedaan. Nu... Komt het naar buiten? Nu komt het in de publiciteit en nu wordt er een, een, een onderzoekscommissie uh, onder de leiding van een onafhankelijke rechter in het leven geroepen die moet gaan onderzoeken of het allemaal wel waar is. Ik heb de neiging om te denken dat uh, het einde, het, het, nou ja, althans de, de, deze meneer Bach uh, niet zo heel lang meer zit nee. waar hij nu zit en zeker geen voorzitter wordt van het IOC nee, met deze thuis, als journalist... Dat uh, dit soort organisaties denken dat, dat ze dit soort rapporten uh, onder de tafel kunnen houden en dat dat nooit naar buiten zal komen, nee, dat, dat is toch niet. tegenwoordig nauwelijks meer mogelijk. Nee, nee dat, dat is inderdaad onmogelijk om dat geheim te houden, want er is altijd iemand bij, uh, in, binnen zo'n organisatie die dat te lezen krijgt, die daar een weet van krijgt, die er belang bij heeft om het te laten lekken. Dus op vroeg of laat komt het. Nu heeft het een jaartje uh, geduurd. Wil je iets zeggen? Ja, oh. ik, ik wil even naar Andy, want ze zijn uh, tegen het einde van de 10 kilometer. Andy. Ja, nog 2,5 ronde en wat een prachtige race. Wat is dit toch? Topsport Ritsenheim komt opeens naar voren. De Amerikanen en Galen Rupp, dat zijn twee blanke jongens. En dat mag je op de 10 kilometer opvallend noemen. Net een uh, valpartijtje waar in Ethiopië bij betrokken was. Maar het gaat uh, nu hard Movera een beetje aan het duwen met Galen Rupp. De nummers 1 en 2 van de Olympische Spelen vorig jaar. En nu even aan de buitenkant duwen, want meneer Moferra wil er langs. En dat is de grote meneer. Hij gaat nu naar de kop, samen met Galen Rupp. Gellerup, de Amerikaan, die vorig jaar zo verrassend het zilver haalde op de 10 kilometer in Londen. En Moferra, hij won goud op de 10 en de 5 kilometer. En het stadion in Londen ontplofte. Echt geweldig om daarbij te zijn. Nu heeft hij de kop genomen. En hij kijkt de Belg. Een voormalig landgenoot van hem kijkt hij in de rug. En niet omdat Moferra zelf Belg is geweest. Maar omdat hij uit Somalië komt, uit Mogadishu. En ook de Belg die hier loopt, is daar geboren en heeft daar gewoond. is nu Belg geworden. Hij is al een hele tijd Engelsman, vader van een tweeling. En loopt op kop met uh, vlak achter hem Galen Rupp. En het is uh, spannend hoor, met nog uh, iets meer dan uh, vier bochten te gaan. Dan is het uh, Farah op kop met Rupp erachter. En dan gaan we zo dadelijk wel krijgen voor de laatste ronde. Het is een hele snelle 10 kilometer geworden in deze ongelofelijke hitte. Tanui komt weer naar voren. Paul Tanui. De man die uh, in het begin alleen maar aan kop heeft gelopen en de boel zo snel heeft gemaakt. Hij probeert het weer met een uh, versnelling. Maar dat lukt vooralsnog niet, omdat die versnelling wordt tegengehouden door Mo Farah. De Belg wordt op een ronde achterstand gezet. Hij gaat nu terecht opzij. Farah, terwijl de Belg gaan is voor de laatste ronde. Farah op kop en uh, daarachter de Ethiopiër Mitschiri. Uh, de Keniaan daarachter en uh, wat wordt het spannend in die laatste 200 meter want er wordt nu al gesprint en dat in deze hitte. ...voor zo'n 30.000, 40 40.000 mensen in het Lusniki stadion nog 200 meter te gaan. En Farah met uh, Jeylan aan de linkerkant uh, achter zich. En de andere Ethiopier, Kuma, aan de andere kant. En daar gaat Farah, die gaat nu sprinten. En achter hem loopt uh, met veel moeite Ibrahim Jeylan, de regerend wereldkampioen. En wordt hij ontroond of wordt het toch Bo Ferra die dit gaat doen, vorig jaar olympisch kampioen. En daar komt hij sprint. En dan gaat Ferra vandoor en komt Jelan nog terug. Hij probeert het wel, nog 50 meter. En Moferra gaat het winnen. Na zijn dubbele overwinning vorig jaar aan de Olympische Spelen wordt hij ook wereldkampioen. En ontroont daarmee de man die tweede wordt. Ibrahim Jeylan, wat een geweldige race weer. En wat is het toch topsport. En genieten om hier naar te mogen kijken met Mo Farah die dus wint. En de tijd is natuurlijk niet zo belangrijk. Is 27 minuten, 21 seconden en 72 honderdste. Mo Farah wereldkampioen 2013 in Moskou. Wij gaan verder hier in de studio met het Forum... met Margriet Bransma, Robin van Galen en Thijs Slegers. Uh, we hadden het over uh, het uh, IOC uh, en Thomas Bach... onder andere uh, en het doping in Duitsland. Um, Robin, verwacht je dat... we hadden het net al even over Nederland... komen er meer landen waar dit soort onthullingen nog vandaan komen? Ja, ongetwijfeld. Australië, Amerika. Uh, ja, de controle wordt wel steeds strenger en beter. Uh, ik denk ook wel. Uh, maar in, in Nederland, ja, misschien ben ik heel naïef voor, dat zou best wel kunnen. Maar als ik naar mijn eigen sport kijk, in Waterpolo bijvoorbeeld, ja. Uh, ik zit er al uh, bijna 40 jaar in en uh, ik, ik heb nog nooit iemand... Uh, ja, één keer heb iemand een joint genomen en dat, dat blijft in je bloed zitten vier weken. En die wordt dan een half jaar geschorst, weet je wel. Dus ja, dat is een beetje het enige wat je... Ik, ik ken een Hongaarse waterpolo die is twee jaar geschorst wegens anabolen. Maar in het waterpolo gebeurt dat bijna niet. En ik verwacht in Nederland dat er niet zo heel veel gebeurt. Andere landen, ja, het komt wel steeds meer in de publiciteit. Dus het, ja, waarom niet? Ik bedoel, uh, we moeten er zeker rekening mee houden. Bij het voetbal hebben we een paar gekke gevallen gehad. Hè? Davids kan ik me herinneren. Ja, in, uh, die, uh, van die Nandrolonggevallen. Ja. Frank de Boer, Jaap, Stam. Van, van ja. Die zaken die nooit helemaal duidelijk zijn geworden... wat er nu precies aan de hand is geweest. Maar... Kijk, Roman zegt nu van... ik kan het me niet voorstellen dat er in Nederland gebeurt. Kijk, ik heb ook heel lang niet voor kunnen stellen... dat er in Nederland sprake zou kunnen zijn van matchfixing bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat, was, dat gebeurde om ons heen in België... met uh, rare Duistere stadion en mm -hmm. Chinese mensen op de tribune. En toen kwam er in één keer in Duitsland, een gerenommeerd voetballand. En, en nu blijkt ook in Nederland uh, iedereen in een staat van te zijn. Dus ik wil het nog niet weggooien, laat ik het zo zeggen. Nee. Magiet, wat, wat gaat dit allemaal voor gevolgen hebben voor de Duitse sport? Nou ja, in ieder geval krijg je... Uh, begin september eh, komt het in, in, uh, op het politieke vlak. Dan gaat de Bondsdag eigenlijk een soort... Uh, ja, wat, wat, wat wij een parlementair onderzoek zouden noemen houden. Ja, en ik verwacht dat er toch nog wel... een paar re, re, sportreputaties naar de maanden... kijk, sommige dingen zijn <lacht> het natuurlijk... Is, het een is een lang al verjaard. Het is een lang verjaard. Dus, ja, uh, maar, kijk, dus uh, de mensen zijn, er nu zijn... kunnen er geen echt gevolgen meer van hebben... maar als je nu nog in de sportwereld zit... kan je natuurlijk... Dat bedoel ik met name. Bestuurders, uh, wellicht sportmedici, uh, ja. sportartsen... die er aan mee... Dus er, ga, er gaan denk ik nog wel wat reputatie sneuvelen. Maar inderdaad, kijk, we spraken net ook even over die onduidelijke dingen in, in het voetbal. Nou, um, in die zin is het ook weer niet zo'n verrassing wat hier nu naar buiten komt. Tony Schumacher, die, die, die doelman, die heeft toen een keer een boek geschreven, Ampfief heette hij, Aftrap. Daarin beschrijft hij ook, hij was een keeper van FC Kulm, dat, daar, uh, dat er regelmatig pilletjes en, en injecties en, en uh, dus ja, uh, het gebeurt. Het, het, het, het Even doorgaan op waar we het net over hadden. Ik kan me haast niet voorstellen dat als dat bij zo'n club als FC Köln gebeurt, ja. dat dat bij Nederlandse clubs niet aan de orde zou zijn. Ja, Johnny Repp heeft al gezegd: Oh ja, ik heb ook wel eens wat nieuws gehad. En mijn uh, inmiddels ex-hoofdredacteur, die heeft al 85 keer op tv gezegd. dat hij vroeger ook pilletjes uh, ja. misschien, slikte. Misschien en... minder georganiseerd. Kijk, ja. Duitsland heeft natuurlijk ook een hele grote farmaceutische industrie, speelt ja. ook een rol daarvan uh, is bijvoorbeeld een paar jaar geleden ook bekend geworden... dat die al, bijna al die grote farmaceutische bedrijven... in de DDR medicijnen en doping hebben uitgeprobeerd. Ja. Ook zo'n verhaal waarvan ik denk... ja, we kunnen nu allemaal wel doen alsof het allemaal groot nieuws is. Maar dit, dit wisten we ook al wel. Kijk, dat is misschien ook wel een verschil met Nederland. Want ja. al die, of het nou, nou Bayer was, of Sandoz, of uh, Beuringer... Noem, al die bedrijven waren erbij betrokken. Ja. hebben we in Nederland natuurlijk ook iets minder. Ja, dat is waar. Zullen we weer gewoon over voetballen gaan praten? <laughs> <laughs> uh, de competitie is begonnen... Uh, nou, Robin Vergader zit tegenover me. Ik weet dat je een enorme Feyenoord-fan bent. Het uh, was niet goed, hè? Nee, het was niet goed. Nee, zeker niet. Ja, en uh, wat ik net al zei, de voorbereiding was ook niet echt hoopgevend. Hè. Uh, uh, het was heel moeizaam tegen Dordrecht. Uh, en, en, en, en, en tegen Kutaffen was dan wel een aardige uh, oefenwedstrijd. Ja, wat kan je zeggen na nou, één competitiewedstrijd? Uh, nou, laten we eens horen wat Koeman ervan zegt. Ja, goed.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 Nee, dat is ook zo. Maar ik, ja, ik vond vooral ook. De, ik heb er naar zitten kijken. De manier waarop zo inspiratieloos, zo, ja, weet je, zonder vertrouwen. En, en dat verbaast mij dan wel. Hè? Dat je, je weet dat je beter bent dan je tegenstander. Dat zou in het waterpolen niet kunnen, weet je. Dus je weet dat je beter bent dan je tegenstander. Dan, dan uh, ga je vol met vol vertrouwen het veld op en dan vrees je je tegenstander op. En dan kan het ook mislukken. Kan dingen fout gaan, kan je kansen missen, wat dan ook. Maar die overtuiging, dat zag ik helemaal niet. Die overtuiging zie ik wel bijvoorbeeld bij PSV en Ajax als ik daar naar kijk. En dat vind ik wel jammer. Die stap moeten ze nog echt daadwerkelijk gaan zetten. En uh, je, het is een groot voordeel dat die, club bij elkaar, dat die ploeg bij elkaar gebleven is. Hè, dat het min of meer dezelfde spelers zijn als vorig jaar. Vooralsnog? Vooralsnog is dat echt een groot voordeel. Tegelijkertijd ligt er altijd een gevaar op de loer. En dat is waar Thijs naartoe wil. Um, je moet ook altijd een vorm hebben van doorselecteren. Mm. En dat hoeft niet, met, zoals bij PSV, rigoureus met negen spelers. Maar je hebt altijd weer verversing nodig. Er om moet de boel, concurrentie zijn ook. Ja, om een de boel veluid. scherp te houden. Ja, een nieuwe frisse wind. En ja, ja Koeman staat er nu twee jaar. En dit wordt denk ik echt zijn moeilijkste jaar. Het derde jaar. Om de boel fris, scherp te houden. Met minimale uh, doorselectie, zeg maar. Omdat het niet eenmaal uh, Er is de, geen geld. Er is geen geld, dus het kan niet anders. Maar dat maakt het wel moeilijk. Het is aan de ene kant een voordeel dat je bij elkaar blijft. De automatismen zouden er moeten zijn. Aan de andere kant is het ook een nadeel. Er is geen geld, maar iemand, iedereen roemt altijd wel de, de, de jeugdopleiding bij Feyenoord. Ja, terecht ook. Want je ziet wat er uit de, uit de jeugdopleiding komt. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar niet genoeg, niet genoeg om door te stomen? Ja, we moeten ook realistisch zijn. Hè? Kijk, uh, tweede en derde plaats afgelopen twee jaar was natuurlijk geweldig. Boven verwachting. En als ze gewoon dit jaar in de top vijf eindigen, doen ze het gewoon goed. Hè? Uh, vijfde begroting van Nederland. Koeman heeft dat al eerder gezegd een paar weken geleden. Alleen, het legioen ja, wil graag meer. Hè? Wil graag een keer op de single staan. En dat snap ik natuurlijk ook heel goed. Het is weer. het is het, veertien jaar geleden of zo. Ja. Dus uh, het wordt ook wel weer tijd voor een titel. Alleen of het realistisch is. Als je heel realistisch bent, denk ik dat IJs het beste ploeg heeft. En PSV komt erachter en daarna komt Feyenoord, denk ik. Mm, Thijs, mee eens? Nou. Ik denk of dat zie jij de call single wel? Nee, nee, voor Feyenoord niet. Nee, nee. Ik, ik denk dat, uh, dat de Ajax ook nog een paar spelers gaat verliezen... in de komende weken, want dit transfermarkt is nog open. Ik denk dat PSV echt heel ver gaat komen dit jaar. Als ik zeg maar nu uh, zou moeten uh, uh, inzetten, zeg maar, dan zet ik het nog op PSV. Na nou, één op. ronde zeg je, ja, PSV wil kampioen? Nee, nou, niet op basis van één wedstrijd. Want die wedstrijd in Den Haag was eigenlijk uh, de minste van de drie... die ze nu gespeeld hebben. Maar ik zie daar uh, uh, heel veel potentie... maar ook nog heel veel mogelijkheden om beter te worden. En ik denk dat... Uh, uh, dat Ajax, uh, ja, dat kan natuurlijk ook nog altijd beter worden... maar dat wordt eerder minder, want als zij inderdaad, nog, zoals iedereen denkt... Christian uh, Eriksen en Toby al de wereld uh, kwijtraken... en die dan gaan vervangen met uh, Mike van Horen Horen bijvoorbeeld... en misschien wel uh, Lerin Duarte van, uh, van Heracles... dan worden ze echt minder... Die jongens kunnen op den duur misschien wel naar dat niveau toe groeien, maar dat, dat niveau hebben ze nog niet. Dus daarom zet ik mijn, mijn richting en pijlen op PSV uh, vooralsnog. En uh, ja, over Feyenoord en die jeugdopleiding: uh, het is natuurlijk niet zo dat het, je blijft niet uh, maar toplichtingen in houden. Hè? Dus je hebt nog bijvoorbeeld een Congolo die zit nog uh, op het Vinkertouw, zeg maar, je hmm. jonge verdediger. Maar ja, als je uh, Joris Matthijs in je selectie hebt en Bruno Martens in die, dan heeft die jongen even per. Dus die, die zijn een goede stok dan. En ja, dat klopt. Dus daar moet Feyenoord dan misschien wel heel erg veel werk van maken... om misschien wel de Bruno Matzen in niet te verkopen. Nou, nee, ik denk dat Feyenoord ja. dat ook heel graag wil achter de schermen. Ja. Dat zullen ze niet hardop zeggen, maar dat zullen ze wel graag willen. En dat geldt voor nog een paar spelers. Er zijn natuurlijk meer clubs die spelers ja. proberen kwijt te raken. Ja. Maar zolang de carousel niet echt op gang komt... Ja. Uh, gebeurt het weinig, denk Ja, er ja, gaat natuurlijk dadelijk nog ergens een keer... Uh, bij een grote club een pion weggepakt worden. En dan gaat iedereen uh, aan het handelen. Dat hij domino-effect. Ja, juist. Dat is natuurlijk al in het begin van de transferwinnen is het al geweest. Hè, toen er een aantal uh, Monaco heeft uh, flink wat spelers gehaald. en uh, uh, weet dat uh, Manchester City al. En ja, bij PSV is er natuurlijk heel veel gebeurd al. Maar er gaat ook nog veel meer gebeuren. Want daar zitten ook een aantal jongens die daar echt weg moeten. Die daar in de weg lopen. Die zich vervelend gedragen. En die uiteindelijk dus gewoon... Uh, Noem eens namen. Nou, Ola Toivonen Die gedraagt zich echt als een, als een klein verwend kind. Hm. Uh, die jongen, die, daar ligt een, een prachtig aanbod klaar van een Engelse middenmotor. Die, die middenmotor heeft heel veel geld, wil heel snel naar de subtop. Maar meneer Toyvonen, die, uh, die denkt... Ik heb van de week een VI geschreven dat die, hij uh, Diego Armando Toyvonen is. <laughs> en uh, dat er nog iets beters komt. Maar dat is gewoon een, een prima speler voor de Eredivisie. Maar in Europees gezien gewoon een, een, een middelmatige speler. En ja. dan moet je blij zijn als je anderhalf miljoen euro kunt verdienen bij, bij Norwich City... En, en, en dan moet je daar minimaal gaan luisteren ja. naar die mensen. Je sprak in meer fouten net, dus het was niet ja, alleen Toyville. Uh, nou kijk, iemand als Marcelo, die, die is gewoon klaar bij PSV. Die gedraagt zich niet vervelend, maar die, die past ook helemaal niet meer bij dit voetbal dat uh -huh. PSV speelt. Hij is een speler die het liefst met zijn billen in de 16 meter hangt. En die, en die verdedigers die er nu staan, die, die durven op de middenlijn te verdedigen. Dus dat past totaal niet meer bij het spel dat PSV speelt. Ook Manulev, die is weer terug naar een uh -huh. periode, is ook klaar bij PSV. Dus die drie, dat zijn zeg maar nog uh, levende restanten van het, oude van het oude beleid. Die moeten er echt nog uit. Want anders, kijk, je kunt, uh, de trainer kan wel zeggen... ja, nee, ik hou ze bij de groep, want het zijn goede spelers. Kijk, als ze goed waren, dan staan, dan staan ze in de basis. Maar wij speelden dit spelletje de laatste jaren altijd met Duitsland. Wie ja. wordt er 1, 2 en 3? Uh, zit je al genoeg in het Nederlands voetbal om te zeggen wie kampioen wordt? Nou, ik, ik, wat, wat, uh, wat Thijs zegt, daar, daar kan ik me echt al iets bij voorstellen. Dat, uh, het, zo, dat PSV, wat ik tot nu toe, wat ik, wat ik net ook zei, wat ik gezien heb, echt heel fris. En, en, en zo'n ploeg waarvan je denkt, ja, de, de, de lol straalt er vanaf. Die kan zich volgens mij nog heel erg gaan ontwikkelen. En ja, of, of, Ronen, of, of, of, of, of de, de Boer met, met Ajax nog een jaar. Nee, ik, ik, ik, geloof, uh, ik geloof dit jaar in PSV. Ja. Um, even terug naar Nederland. Uh, een andere opmerkelijke uitslag. De overwinning van Veen op AZ. Het werd 4-2. Toch was trainer Marco van Basten afloop kritisch. Niet op zijn spelers, maar op de gang van zaken in de leiding. Nee, kijk, uh, Johan is bij ons een uh, belangrijke pion. En ik heb uh, me tot nu toe eigenlijk niet of nauwelijks geroerd... omdat wij op een normale manier met de spelers uh, ons werk kunnen doen. Alleen nu treft het ook het technische gedeelte, ja...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 Het gaat allemaal over Johan Hansma, de technisch directeur. Thijs, wat vind je van de gang van zaken bij Veen? Ja, het is bijna te gênant voor woorden inmiddels. Hè? Dat, de, dat de trainer dan uh, live op, uh, op radio of televisie moet gaan pleiten... voor de baan van een ander, dat is allemaal hartstikke netjes. Maar ja, het is daar natuurlijk een, een soort van wildwest uh, geworden... En, uh, iedereen is elkaar aan het aanvallen. En dan uh, roept uh, Van Basten dat er met, uh, versterkingen zijn toegezegd door Hansma. En dan de nieuwe man, Gaston Sporren, zegt van nee, we hebben geen euro. Dat kan niks. dus. Dan gaat ik, er maar geld uit, ik, snap, ik snap wel dat hij Hansma terug wil hebben. En wat je ook niet moet onderschatten, Van Basten zegt heel fijntjes: dat aantrekken, verhuren en verkopen van spelers, dat is een, een kawaii op zich. Ja, dat is een hels kawaii, want je moet iedere dag met 25 makelaars bellen... om te kijken van wie, wie kan me nog helpen, je moet 25 clubs bellen. Daar heeft Marco van Basten echt geen zin in. Dus Hoe belangrijk is deze maand voor dit soort clubs uh, om, om nog versterking te krijgen? Ja, heel erg belangrijk. Want het, is natuurlijk, uh, het zijn de laatste weken van dat je überhaupt een, een speler kunt aantrekken. Na die uh, 2 september is het, is het dit keer omdat het weekend meegenomen wordt. Dan mag je alleen maar spelers aantrekken die geen contract hebben. Dat zijn meestal niet de beste. Dus uh, ja, het is hartstikke belangrijk. En ze ervaren nu: uh, dat is het voordeel van dat je nu al in competitie bent. Ervaren ze van: oh jee, die rechtsback die kan er helemaal niks van. En die spits die we hebben aangetrokken, ja, dat valt ook een beetje tegen. En, en die is langere tijd geblesseerd. Bijvoorbeeld, uh, uh, en er raakt er nog eentje geblesseerd, of er wordt er nog eentje bij je weggekocht. En dus ja, de, de, dat is allemaal uh, een, hele, dat is een hele belangrijke periode voor die clubs. En, ja, bij Heerenveen, uh, dat is natuurlijk de kern van Van Bassen zijn uh, probleem. Er is, ik geloof, bijna 30 miljoen euro binnengekomen de afgelopen jaren en dan heeft hij nog geen vijf mogen investeren. En dat was hem natuurlijk niet voorgespiegeld voor toen hij daar een contract heeft. Hij won wel met 4-2 van AZ, dat een week eerder tegen Ajax toch behoorlijk wat indruk maakt. Zeker, en dat vind ik ook heel erg knap, had ik niet verwacht. Hè? Gezien de roerige tijden daar in Heerenveen. Ik vind het ook eigenlijk helemaal niet bij Heerenveen passen. De laatste tijd is het, de laatste paar jaar eigenlijk, de laatste jaar vooral, is het heel negatief in het, in het beeld, in, in, in, in, in, in op tv en zo. Maar het is, uh, ja, ik vind het helemaal niet passen bij Heerenveen. En ja, ik heb ook niet de indruk dat ze echt naar Van Basten luisteren, hoor. dat ze gaan nu gewoon een, een beleid gaan uitstippelen voor de komende, de jaren, maar dat ze echt wel een beetje puin moeten ruimen en dat is natuurlijk eigenlijk heel erg triest. Maar dan vind ik het toch wel knap dat ze met vier twee hebben gewonnen. Nog even de andere clubs. Wat is jou het meest opgevallen aan de uitslagen? Uh, de gelijke speler van Go Ahead tegen Utrecht en Cambuur uh, vorige week? Nou, nee, dan niet zozeer. Want ik, ik, Utrecht, als je uh, een paar jaar op rij iedere keer je vier beste spelers verkoopt... Ja, dan, dan gaat het ook een keer aan elkaar donderen. En die, die gaan een heel zwaar jaar tegemoet. En ja, Ik vond de opvallendste uitslag, die, die van Herenveen uh, tegen AZ, had ik niet verwacht. Want ik vind AZ zich goed versterkt heeft... Uh -huh. en, uh, ja, ik heb uh, Van Beek, ondanks uh, dat hij uh, geen vriend is van, uh, van mij en mijn slagvolk... Uh, uh, heb ik toch uh, heel veel uh, respect voor de manier waarop hij het team samenstelt... en, en vormt en, uh, en laat voetballen. Dus ik had daar eigenlijk veel meer van verwacht... dan uh, dat, dat ze zouden verliezen in, uh, in Heerenveen. Ja. Uh, heeft de, de, hebben de gelijke spelers van uh, Go Ahead en Cambuur jou verrast, Robin? Um... Nee, ik denk het niet. Ik denk dat uh, Gohet en Kambuur, ja, ze zullen niet, ze zullen een rijtje meespelen allebei uiteindelijk. Ja, of ze erin blijven, het zal moeten blijken. Weet je, het is nog zo... Ja, wat kan je zeggen na één wedstrijd? We moeten het we moeten nog maar zien. Ik, ik, uh... ik moet wel zeggen dat het fijn is dat ze weer terug zijn. Want dat zijn natuurlijk wel echte voetbalbolwerken. Ik, ik ben zelf... Uh, nou, bij... het zijn mooie clubs. Hè? Ja, Vanuit z'n ja. gezien natuurlijk, zeker. Ja, ja. ja zelf bij VIB onderaan de Lallen begonnen in de Jupiler League. En uh, dan kwam je al snel uh, ook bij Goat Eagles terecht uh, in, in de afgelopen... Ik 17 jaar of zo geen uh, Eredivisie gespeeld. Mm -hmm. Dat is echt een voetbalclub. Volle bak, ja, leuk, en, uh, Ja, leuk. Dat, en het dat geldt ook voor Cambuur over. Het ja. dus zijn voetbal, uh, echt voetbalclubs. Dus ik vind het fijn dat ze terug zijn. De Jupiter League zei je, daar ben je begonnen. Wat vind je dat je nu weer uh, terug kan om bijvoorbeeld... Uh, alle beloften van Ajax, Twente en PSV uh, daar te zien? Uh, ja. Ik heb daar nog niet echt een gevoel bij ontwikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik twijfel nog of, of ik dat heel erg leuk vinden. Uh, het ligt eraan een beetje wat het oplevert. Want ik, we moeten zien of het goed is voor onze voetbalpyramide. Of er inderdaad onze jonge talenten daardoor... Uh, uh, sneller zich ontwikkelen tot uh -huh. volwassen voetballers. Maar bijvoorbeeld bij PSV, waar ik dan zelf dicht op zit... daar zitten nu uh, in, die, in die selectie uh, van jong PSV... acht, negen spelers die normaal gesproken... waarschijnlijk niet eens het betaald voetbal gehaald zouden hebben. Dus dat is heel interessant... Om te zien of die jongens nu toch een soort van, van boost krijgen. En uh, misschien wel het licht zien. Want het zijn natuurlijk ook vaak spelers die denken van nou, ik kom er wel, want ik speel bij PSV. Nou, zo werkt het niet. Ook dan moet je heel hard werken. Dus zeg ik, ja, ik moet nog even zien of dat inderdaad uh, effect gaat sorteren. Maar ja, aan de andere kant. Uh, ja, misschien die competitie was toe aan, aan iets nieuws. Want je zag daar de toeschouwers... de eerste televisie zag je steeds meer terugzakken... doordat ja. clubs failliet gingen bijvoorbeeld. Ja, dat ook. En steeds lagere toeschouwersaantallen... steeds minder geld. En ja, ik weet niet of dit de oplossing is. Dat moeten we nog zien. Maar uh, laten we het een kans geven. Maar televisie is natuurlijk voor ja. die dingen... wel heel belangrijk. Ja, en ik, vond, ik vind het wel een hele leuke zet hoor. Ik, uh, ik vind het jammer dat Jong Feyenoord het niet meedoet. Het is toch... En ik denk voor die spelers... het ook goed is. Beter dan op maandagavond in tweede of zo. Weet je. En... Uh, ja, ik, ik denk ook. Uh, weet je, zo is het tegenstanders ook bijvoorbeeld. Ik zag een paar tweets voorbij komen. Dat Os die stonden helemaal in de gloria. Dat ze gisteren wonnen hadden van Johan ja. Weet je, ja. dat, is, ja, dat, dat leeft op de een of andere manier toch veel meer dan dat ze tegen. Ja, noem maar zijstraat. Uh, tegen Telstof, tegen Haarlem... Ja. Of, uh... nou, het, het is in andere competities ook wel geprobeerd. Hè? De volleybalcompetitie heeft wel eens. Uh, de, de mannencompetitie heeft wel eens een team. Uh, een een, een belofte-team. Als, als clubteam meegedraaid. Dat, dat, dat, dat werkte, dat was leuk. Nou ja, in feite is het Nederlands team ja. op een gegeven moment zo ook begonnen. En ook met jeugdteams uit Barneveld, als ik me goed herinner. Ja. En in jouw Duitsland is het ook gemeen gemeengoed... Ja. dat er een, een tweede, tweede elftal ja. van een grote club... de Bayern Amateurs... die ook regelmatig op, op hoog niveau spelen. Dus ja, daar zit wel iets in. En ik geloof dat Thomas Müller zelfs vanuit die rangen... is, Klopt, ja. is, is doorgestoten ja. naar... Ja, dat is toch een wereldtopper geworden. Een dus. kleinere bonde gebeurt natuurlijk sowieso bij waterpolo ook soms dat reserve-teams met standaard-teams spelen? Ja, toevallig is het dit jaar aangepast. Dat is nu een reserve-hoofdklasse, reserve-eredivisie. Dat allemaal, alle goede tweede teams, alle goede clubs bij elkaar zitten. Maar voorheen was het ook zo dat die uh, eerste divisie speelde, zeg maar. En we hebben het zelfs gehad, toen was het jeugdbondscoach... Uh, dat het Nederlands jeugdteam mee mocht doen in de competitie, in ja. de eredivisie. Ja. Eh, nou, dat is alleen maar ter ontwikkeling van die spelers. En dat, dat, was eigenlijk, dat werd aan alle kanten positief ervaren. Ook door de uh, ploegen waar ze tegen speelden. En dan werden ze uiteindelijk achter of zo in de competitie. Ja, ik hoorde nu wel net dat er vanmiddag bij MVV tegen Jong Twente opstootjes zijn geweest. Uh, er werd niet bijgezet waarom die opstootjes er waren. Uh, uh, dat, dat is nog niet bekend. Maar uh, blijkbaar komen er ook andere dingen mee. Ja, nou ja, dat is een heel groot probleem. Want ja. dat is wel iets waar, waar ik uh, ook de directie van PSV uh, een paar een keer... Uh... ...om heb gevraagd van, het is slecht voorbereid. Ze hebben alleen maar naar de technische kant van het verhaal gekeken... ...om hun eigen uh, uh, talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dat zie ik allemaal wel. Maar uh, er zit ook een organisatorische kant ja. aan het spelen van betaald voetbal. En in Eindhoven hebben ze bijvoorbeeld niet eens in de gemeente gevraagd... ...van, joh, zijn jullie er blij mee als we ja. nog eens met uh, 19 wedstrijden betaald ja. voetbal erbij komen? Nou, dat waren ze niet. Het gevolg, er zijn ne van negen clubs mogen er geen fans mee. Ja. Iedereen op zijn achterste benen van ja. en Uiteindelijk is afgelopen week besloten waar uh, dat ja, jonge PSV gaat spelen in de stadion. Als PSV we alle kosten voor, voor rekening nemen. Want de gemeente Eindhoven zei op een gegeven moment van, ja nou, oké, okay, dan prima, maar wij willen er geen euro aan spenderen qua politie-inzet, Want hm. ons politieapparaat is al uh, maximaal belast. En dat heeft allemaal te maken met volgens mij dat ze niet de juiste route uh, bewandeld hebben. Want kijk, ze hebben op het aanmeldformulier heeft PSV ingevuld We gaan spelen in het jan lauwer van FC Eindhoven. Die wisten er nergens van. <lacht> ja, dat is natuurlijk amateurisme ten top. Ja, ja. Goed, um, we gaan weer het voetballen weg. Uh, we gaan het hebben over het IOC. Dat heeft Rusland om uitleg gevraagd... naar aanleiding van de uitspraken van de minister Vitali Mutko. De minister van Sport wil wilde deelnemers aan de winterspelen van volgend jaar in Sochi. Dat ze, zij daar de regels respecteren. En hij doelt daarmee op de omstreden homo-wet. Maar liet wel weten dat de deelnemende atleten zich geen zorgen hoeven te maken. Het IOC heeft inmiddels een schriftelijke verklaring ontvangen. Maar Jacques Rogge, de voorzitter van het IOC, heeft om meer duidelijkheid gevraagd. Dat is wel bijzonder dat Rogge dat doet. Ja, goed, de, de discussie loopt is hoog op hè, in diverse landen. Dus ik kan me wel voorstellen dat het IOC zich daar ook in gaat mengen... en ja, die duidelijkheid vraagt. Ik geloof niet dat het, tenminste dat is mijn persoonlijke overtuiging... ik denk niet dat het IOC zo ver gaat... En inderdaad, beslaat tot een boycot. Daar geloof ik helemaal niet van. Het IOC zelf. Nou, nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee. Dat ook niet. Hè? Nee, dat geloof ik ook niet, weet je. En ik vind ook niet dat uh, je hè, vijf jaar geleden we dat ook gehad met Peking. Hè, dat heel veel cabaretiers zich ermee gingen bemoeien en zo. Van, ja, we moeten de spelen van Peking boycotten, mensenrechten enzovoort. En nu hoor je dat ook weer van, ja, we moeten de dus spelen van Sochi-boycotten. Ik vind ook niet dat je dat aan sporters moet, moet vragen en dat moet voorleggen. Dit is een politieke kwestie, laat ze ook op dat vlak... Ik vind wel dat je je stem moet laten horen... en dat je je geluid moet laten horen als landzijnde, dat je daar tegen bent... Uh, maar ja, goed. Uh, laat ze dat op dat vlak dat uitvechten. En je moet niet aan sporters gaan vragen of ze de, de Spelen ja. willen... Maar kan het IOC wel druk uitoefenen op Rusland? Nou ja, dat, om wat te zeggen, dat je, is nu wat, maar dat die wet wat, niet wordt. Wat, wat, wat Rog aan het doen is ook, ja, denk ja. Ik. Dat, dat is, lijkt mij de motivatie uh, voor, voor, zijn, uh, voor zijn optreden. Wat het gaat maar, maar, tegen wat gebeuren. Nee, dat maar ik, bovendien, niet. ik denk... Ja, Sochi, we, we, het gaat nu om, om deze wet. Maar eigenlijk, als je, als je deze Spelen niet had gewild... dan had je al veel eerder moeten zeggen van... we gaan daar niet naartoe. Want dat, we weten intussen wat er allemaal gebeurd is... om, om die, die Spelen mogelijk te maken. We weten zo... Sowieso dat er onder Poetin natuurlijk in Rusland heel veel dingen gebeuren die in de westerse wereld afgekeurd worden. Dus ik, denk, ik, vind het ook, ik vind het op zich terecht dat de discussie wordt gevoerd, maar ik denk tegelijkertijd van ja, volgens mij had het hadden we al veel eerder ons af moeten vragen of we die spelen daar wel willen. Ja, Tot nu toe was uh, oproepen tot een boycott, wat, wat jij al zei, Robin... Uh, een uh, kwestie van cabaretiers in Nederland, Erik van Muiswinkel de laatste keer. Ja. Uh, nu is er een Engelse filmmaker, Stephen Fry... Uh, en je krijgt de indruk dat die oproep uh, veel meer mensen raakt. Hij is ook meteen naar Cameron gegaan, de, de ja. Engelse premier. Ja. Ja, wellicht. Engeland is natuurlijk ook een groot land. En uh, ja, als Cameron zich er ook mee gaat bemoeien... wellicht heeft het een positief effect. Tot gevolg, laten we het hopen. Uh, in die zin dat het effect sorteert in Rusland. Maar ik verwacht dat niet. Ze laten zich niet zo snel onder druk zetten daar. Ze zijn wel wat gewend. Uh, maar ja... Nogmaals, het is eigenlijk wel heel erg triest. Hè? Uh, als, je, als je kijkt hoe dat uh, daar gaat. En uh, hoe ze daar over homo's praten. En in vergelijking met hier de, de, de West-Europa. -West -West ja, dat is echt een wereld van een verschil. Ja, maar jullie zeggen dus alle drie... het is voorlopig alleen maar een storm met een glas water. Ja, ja nee, dat is helemaal geen storm met een glas water. Dat is een heel groot uh, issue, of een item. Maar ik denk niet dat hier, dat hier uh, mensen in Rusland daarvan onder indruk zijn. Die doen de meest vreselijke dingen met, met, met medemensen... en die zeggen de meest vreselijke dingen over medemensen. Dus ik kan me niet voorstellen dat zij uh, omwille van een, uh, een prachtig sportevenement... gaan zeggen van, weet je wat, we gaan het hier eens even allemaal anders doen. Daar geloof ik niet in. Uh, nee. Andy, uh, jij wilde ook wat toevoegen? Nou, ik, uh, ik hoor zoveel vanuit het buitenland, zeg maar, uh, hier vanuit uh, Rusland. Uh, je merkt er heel erg weinig van. Het enige wat ik wel heb gezien was gisteren... Uh, de, ...de grote man van de Gay Pride in Moskou, die hier uh, ook bestaat, de Gay Pride. Natuurlijk is het uh, hier een heel uh, ander iets. Ja, ik hoor mezelf terug, dus vandaar dat ik af en toe een beetje uh, stotter. Um, wat ik wilde zeggen, die man van de Gay Pride, die heeft hier gezegd... van ja, het heeft geen nut om van tevoren alles te roepen en uh, met boycotten te dreigen. Dat moet je doen op het moment dat je er bent. Daar ben je sterk, daar kun je uh, iets laten zien en laten horen. Ga maar in het openbaar elkaar zoenen en kijken wat er, uh, wat er gebeurt. En uh, probeer dan ter plekke te laten zien dat het niet klopt. Maar vooraf van alles roepen en doen en boycotten, dat heeft absoluut geen nut. Nee, Margriet? Uh... Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat het uh, een, een boycott... Ne, 1980, te spelen in, in, wat was het, Moskou, geloof ik, hè, werd, werd ook, ook een boycott vanwege de Russische, uh, inval, uh, Russische activiteiten in, in Afghanistan. Dat, dat, uh de boycott, het heeft tot niets geleid, behalve dat er heel veel gefrustreerde sporters waren, denk ik, die zich vier jaar goed hebben voorbereid. Ja. En het, heeft in de, het heeft geloof ik nog tien jaar geduurd voordat de, de, de Sovjets weggingen uit, uit Afghanistan. Ja, dus Nederland heeft één keer is... een speler geboycott, geloof ik. Dat was uh, dat in was 56, '56 in, uh, in Australië. Ja. Ja. Uh, daar, daar zijn later nog excuses voor aangeboden, omdat, omdat uh, inderdaad, ja, Nederland was zo'n beetje ja. de enige toen die, uh, die zich... Ja. Uh, ja. ja, dus het zou een prachtig gebaar zijn, maar het, het, het werkt alleen als niemand gaat, en dat gebeurt niet. Nee. Dat, dus dan denk ik inderdaad Ga daar naartoe en, en maak, dat, uh, maak dat gebaar. Oké, okay, um, we gaan uh, hier vandaan, we gaan naar het zwemmen. Kromelwit uh, Joyo, de slotdag van de wereldkampioenschap Goud op de 50 meter vrije slag. En uh, ze trok die lijn de afgelopen week door met zegens bij wereldbekerwedstrijden Korte Baan in Eindhoven. Ze won daar opnieuw de 50 meter, meteen met een wereldrecord, haar eerste individuele wereldrecord. Uh, en ook de 100 meter was voor de Olympische kampioenen al bleef hier het wereldrecord buiten bereik. Maar daar was ze niet verrast over.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 Dat 50 toch echt wel wat soepeler loopt dan de honderd. Maar ik denk dat in de toekomst wel uh, ja, een mooi doel is. En dat, dat is uh, Kromo Jojo. volg jij uh, Robin het uh, zwemmen net zo hard als het waterpolo? Nou, iets minder, maar ik volg het natuurlijk wel. Kijk, uh, zwemmen is ook een onderdeel van, van, vanuit de KSB. En de KSB uh, staat garant voor waterpolo synchroon zwemmen, uh, synchroonzwemmen en, en, en springen. Dus ja, je volgt het wel, zeker. En? Nou ja, kijk, uh, was een teleurstelling? Uh, Cromovie Joy dan niet natuurlijk. Nee, ja, die, maakt, die maakt heel veel goed. En ja. uh, die, die, die verbloemt toch ook wel een klein beetje de problemen die de zwembond heeft op dat vlak. Ja. En dat zijn? Ja, dat is heel moeilijk om in, dat in een paar minuten weer te geven. Maar het feit is wel dat, uh, ja, dat de, de, de, de equipe waar ze mee naar Barcelona zijn geweest op het WK... dat die heel erg klein was. Kleiner dan de voorgaande jaren. Dat zegt al heel veel, denk ik. En, uh, ja, ik, ik de, de, de vijf talenten voor organisatie? Ik denk, allebei. Ja, ik denk allebei. Er is minder talent dan vroeger. En, en de organisatie zou denk ik op heel veel vlakken beter moeten... Maar goed, um, kijk, er wordt ook wel heel hard gewerkt in Amsterdam en Eindhoven. Uh, alleen, uh, ja... Ik, ik heb ook niet gelijk het antwoord pan klaar hoor. Uh, laat ik dat voorop stellen. Maar uh, je, ja, je kan constateren dat er toch even een dipje heeft in het zwemmen op dit moment. En, en, en Chromo die, uh, ja, die, uh, die hebben we gelukkig nog aan boord. En die vergoedt heel veel. Je ik was het al een paar keer te zwaar, zijn ze zelf. En als je wel zo kunt ja. zwemmen. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, dat, dat zag ik ook wel. Oh, echt? Uh, ik, ja, ik denk ook wel niet zozeer te zwaar uh, dat ik dat echt aan de lijf zag. Maar ik vond wel dat het leek wel of ze veel meer aan krachttraining had gedaan. Dat daar spieren haar maar haar Ze haar zijn haar zelf haar. vet. Ja. Ja, dat, ja, dat zei ze letterlijk. Okay. Twee, drie kilo, okay. dat is ja. ja, dat was echt ja. waar. Ja. Ja. Ja, dat is maar de hoop dan. Maar moet, ja. <laughs> maar moet je nagaan, met die, met, met ja. die paar kilo, te is waar, hè, dat ze nog fantastisch. Maar, ja. Wat vond je er trouwens van dat uh, meteen na het WK die wereldbekerwedstrijden in Eindhoven waren? Nou ja, kijk, uh, daar was in eerste instantie, ik heb wel wat kritische geluiden gehoord, maar uiteindelijk pakt het er ook wel heel erg goed uit. Want je moet je voorstellen dat... Alle er, grote komen meteen terug van Barcelona Die komen Barcelona, Barcelona, naar Barcelona naar meteen naar Eindhoven. En daar uh, werden geweldige tijden gezwommen. Het publiek vond het geweldig fantastisch. Het zijn twee uh, fantastische dagen geweest in Eindhoven. En dat hele circus is doorgevlogen naar Berlijn. Waar nu ook weer uh, geweldige tijden worden gezwommen. Dus die, die sporters zitten helemaal in die, in die taperperiode die, die ze gehad hebben. Helemaal in topvorm. Ja, en in die topvorm van die WK zwemmen ze nog die, die wereldbekerwedstrijden daarna achteraan. Dus ja, dat is om je sport te verkopen, en ja. uh, op televisie en naar sponsors toe... is het natuurlijk een geweldig moment. Ja, um, er was ook nog uh, een uh, estafette met gemeente teams. Wat vind je daarvan? <laughs> ja, ik heb zitten, <laughs> zitten kijken. Ja, ja um, Nee, ik ben, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ik heb daar op zich ook niks op tegen, maar het, weet je, dan krijgt het toch een beetje een jolig effect. Uh, uh, dus ook zo kijk ik ernaar. Huh? En dan wordt het niet echt serieus genomen. Dus dan zou ik eerder opteren voor een andere estafette vorm... waarin gewoon vier vrouwen of vier mannen met elkaar uh, en probeer een prestatie neerzetten. Ja. In Berlijn trouwens, waar ik het net over had, heeft Femke Heemskerk het Nederlands record op de 200 meter vrije slag verbeterd. 1 minuut 52 seconden, 25 honderdste. En dat was goed voor de overwinning. De 50 meter vrije slag was opnieuw voor Ranomi uh, Giorgio. En Mirela Belmonte verbeterde daar het wereldrecord op de 800 meter vrije slag. De Spaanse ging als eerste onder de 8 minuten... En werkte daarmee Mufat, een Française uit de Boeken onder de acht minuten op de 800 meter vrijslag. Ja, Snel is, hè? Dat is, ja, ja, dat is hard. Dat is heel hard. Ik haal het niet. <laughs> ik haal het niet. Goed, uh, dan is er ook nog een berichtje over Marcello, hoor ik. Uh, dat staat daar. Uh, die vertrekt nog een over uh, 690. De verdediger uh, speelt sinds 2010 voor Eindhoven en uh, tekent in Duitsland een contract voor vier jaar, volgens uh, PSV uh, Twitter. Kijk, aan. Nou, ik wist het nog niet. En ik denk dat er in Eindhoven heel veel mensen heel erg blij zijn. In Hannover ook? Ik denk uh? <laughs> dat, dat ze in Hannover... Nou, nou ja, ik, ik heb die jongen heel vaak uh, kritisch aangepakt. Maar dat was vooral omdat hij gewoon totaal niet uh, in, in de Nederlands meer van voetballen paste. Maar uh, een, een bal wegkoppen en... Uh, Zeg maar zo richting een, een jongen met dezelfde kleur, dat, dat kan niet wel. Ja. Ja. En Hannover ook vroeg je al, uh, Margriet. We hebben gisteren de opening van uh, de Bundesliga gehad. Uh, Bayern won met 3-1 van Borussia Mönchengladbach. Uh, ja, nummer 1, 2 en 3. Uh, wie wordt dat dit jaar? <laughs> nou ja, Bayern München is natuurlijk gewoon aan stand verplicht... nu om, om die, die, de, de, de landstitel uh, weer, weer te halen. En ik denk inderdaad Dortmund 2, 3, Schalke. Ik heb al meelijden met Pep Guardiola. ja. Ja, ja. Ad, ja. kon het dus gisteren Het is op... heel moeilijk om alles te verbeteren. Ja, oh, ja, ja, ja. die moeten gewoon een keer gedacht hebben daar in het appartement in New York, aan <laughs> Hyde Park. Ja. Van, of niet Hyde Park, werd dat daar? Uh, van Hyde Park. Nee. In ieder geval zat daar een appartement zat in, in New York en die zag natuurlijk al die uh, uitslagen <laughs> voorbij komen. Die moeten ook gedacht hebben: wat heb ik gedaan? Ja. Uh, de uitslagen van vandaag. Uh, Augsburg, Borussia, Dortmund, 0-4. Huh? Uh, de eerste drie waren van Pierre-Emeric, Aubameyang. Hij Zet er links buiten, want dan heeft Paul Verhaag een, uh, een zware gehad. <laughs> Aanval uit uh, Gabon. Uh, die overkwam van uh, Saint-Etienne. Ja, uh, ik weet niet of het er links buiten is. Maar Bayer Leverkusen, Wolfen-Vrijburg, 3-1. Hannover, Wolfsburg, 2-0. Hoffenheim, Nuremberg, 2-2. Hertha, Frankfurt, 6-1. En vanavond is er nog Braunschweig tegen werder 6-1 uh, Hette, hette. is ook net weer gepromoveerd, hè? Ja, dat, dat is uh, dus wel opvallend, voor, ja. Uh, Jos Loukai, hè? Uh, ja. Jos, Jos Lukaijn als, ja. uh, als trainer. Welke clubs moeten we in de Bundesliga in de gaten houden dit seizoen? Uh, nou ja, ik denk toch, ondanks het verlies gisteren, Borussia Mönchengladbach Dat was, was uh, vorig seizoen ook echt een, een eye-opener. Ik verwacht eigenlijk dat ze uh, ook dit seizoen het, het goed gaan doen. Ja, en ik ben heel erg benieuwd naar, naar Herta Herta heeft natuurlijk een paar seizoenen achter de rug van erin en eruit. Maar het zou me niet verbazen als ze dit seizoen... Uh, nou, toch, ja, ik zeg niet top drie, maar bij de bovenste zes... Mee zouden kunnen doen. Hoe volg jij het, uh, het Duitse voetbal? Hè? Ja, ook redelijk goed op, op de voet wel. En ik ben het Margriet eens. Uh, in Berlijn is volgens mij een van de, de een van de groot, weinige grote steden die waar nog geen Europa Cupers won. Net, net Europa op één dan, net als, ja. uh, als, als Parijs. En uh, dat is natuurlijk een, een sleeping giant. Hè. Ik weet niet of dat, dat een mooi Duits woord voor is. Maar er <laughs> uh, ja, zit heel veel potentie als die stad achter die club gaat staan. Ja. In alle opzichten met fans en, en sponsoring en dergelijke. Ja, dan moet daar iets heel moois mogelijk zijn. Maar je moet natuurlijk wel zorgvuldig bouwen. En ik heb het idee dat de dat wel het is een, op, een dat hele kan. moeilijke stad. Vraag ja. maar aan Huub Stevens. Goed. Ja. Uh, <laughs> ja. Mag ik ja. Robin van Galen en Thijs Legers? Hartelijk dank. Want we gaan nog heel even de laatste anderhalf minuut naar uh, Andy Hadkamp in Moskou. Voor de wereldkampioenschappen atletiek. Want we zijn bezig met het vijfde onderdeel, het laatste onderdeel van vandaag van de Tienkamp. En we hebben de eerste Nederlander in actie gezien, Ingmar Vos. Helaas, hij verzuurde enorm op de 400 meter, op de laatste 50 meter. En zijn persoonlijk record van 49-21 werd bij lange na niet gehaald. Uh, ook zijn beste tijd dit jaar niet. 51-02 is het geworden, heeft 768 punten. Uh, wel opvallend in deze uh, heat, tweede heat, was Michael Schrader. Een Duitser, die wordt een hele grote concurrent voor Elko St. Nicolaas voor de medailles. Want hij liep alweer een persoonlijk record, 47-66. En hij stond al op de tweede plaats. Straks krijgen we na, vlak na zessen Elko St. Nicolaas en de laatste Nederlander eh, Pelle Rietveld nog in actie. En dan zullen we veel weten na de eerste dag van de meerkamp op de, eh, op de wereldkampioenschappen hier in Moskou. En dat hoort u dan allemaal in de volgende uitzending van NOS Langs de lijn. Die is zo om 7 uur. Presentator is dan Ronald Bot.